Tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië zeggen dat ze een belangrijke stad... in richting van Tripoli hebben veroverd. Het gaat om de kustplaats Surman, zo'n 70 kilometer ten westen van de hoofdstad. Er zou niet meer worden gevochten. Eerder vandaag namen de opstandelingen naar eigen zeggen al de stad Savia in... die nog dichter bij Tripoli ligt. De opstandelingen hopen binnen enkele dagen Tripoli zelf te kunnen aanvallen. Op het kanaaleiland Jersey zijn in een flat zes mensen doodgestoken... Een 30-jarige man is aangehouden. Hij is zelf gewond geraakt en geopereerd. De zes slachtoffers, onder wie twee kinderen, zijn lid van een Poolse familie. Of de verdachte ook Poolse is, is niet bekendgemaakt. En ook over het motief voor de steekpartij op Jersey is nog niets bekend. De hefbrug in Waddingsveen wordt morgen weer in gebruik genomen. De afgelopen maanden was de brug een paar keer onverwacht vele meters naar beneden gezakt. Anderhalve week geleden 12 meter en in juni 30...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 Vier woningen werden ontruimd. In Nepal is premier Ganal na een half jaar afgetreden. Het is hem niet gelukt genoeg steun te krijgen voor een nieuwe grondwet. Ook wordt nog steeds geruzied over de uitwerking van een vredesverdrag... dat in 2006 werd gesloten met Maoïstische rebellen. Waarnemers noemen het aftreden een ernstige bedreiging... voor de wankele stabiliteit in Nepal. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Morgen overdag vanuit het westen steeds meer zon. In het binnenland nog kans op een bui. Het wordt zo'n 20 graden. Namorgen overwegend droog met geregeld zon. Tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de AWB Op de A10 ring Amsterdam, watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer... staat tussen de rij en het knooppunt de Nieuwe Meer twee kilometer file. Er zijn daar drie rijstroken afgesloten na een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Het is Zeeel bij Sens.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 Met Jeroen Stomborst. Goedenavond, een van de onze kleurrijkste voetbaltrainers is niet meer. Frits Korbach overleed vandaag op 66-jarige leeftijd. Maar weet je wat het belangrijkste etiket is voor mezelf? Dat spelers zeggen, trainer, bij jou heb ik het meeste geleerd... En we hebben succes en resultaat gehad. Zo dadelijk de reacties na twee speelronden in de Eredivisie... hebben er nog maar drie clubs de volle zes punten. FC Twente, Ajax en Feyenoord. Maar coach Ronald Koeman blijft nuchter. Maak je wel eens foto's van Teletext? of doe je daar niet aan? Nee, dat doe ik niet aan. Nee, nee. nee. Ja, Ronald van der Geer schuift ook zo direct weer aan... om te praten over het voetbalweekend. En Ed boas Sonhagen heeft de ineco tour gewonnen... tot vreugde van zijn ploegleider, Servars Knaven. We hebben de hele week hard voor moeten werken. De beurt, de mannen. En uh, ja, dan is dat super mooi dat het dan ook lukt. Zeker met een Gilbert die toch maar op 12 seconden staat. Tot 11 uur allemaal. En langs de lijn. Frits Korbach, levensgenieter en voetbaltrainer. Vandaag overleed de in Duitsland geboren Nederlander op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Korbach was een van de meest ervaren trainers van Nederland. Hij zat ruim 900 keer op de bank bij een competitiewedstrijd. Hij vijf keer promoveerde hij met een club naar de Eredivisie. Dat is net geen record, maar toch een mooi aantal. Korbach begon zijn carrière in 1968 als assistent-trainer van Elinkwijk. Hij trainde daarna onder meer Cambuur, de Graafschap en Heerenveen. Korbach was als coach voor het laatst actief bij de amateurs van Harkmasen Boys... waar hij in 2007 op non-actief werd gezet. In dat jaar verscheen ook een boek over hem met de titel Onaangepast. Een logische titel volgens de auteur van het boek, Vincent Ronnes. Frits Frit was worst van regels, van normen. Uh, Frits deed zijn dingetje. Ja. En, en, en trok gewerkelijk van, van niets iets aan. Uh, van, van, van, van, van je mensen en van je regels. Ja, dat, dat, ja, dat is Frits. Een hele eigenzinnige man. Maar goed, hij stond bekend als markante trainer, maar was het ook een goede trainer?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 Als je zoiets van plan bent om te gaan doen, zo'n boek te gaan maken, ja, dan geef je natuurlijk wel een heel groot gedeelte van je leven, geef je dus bloot. En wat die gek heb geschreven, dat weet ik niet. En ik wil het niet weten ook. en Ik heb het niet gelezen, ga het niet lezen. Ik vind het goed. Frits Korbach, ja. Hij stond bekend op zijn bonte levensstijl. Ook dat werd in het boek besproken. Toch had hij een goede naam onder voetballers... ondanks zijn reputatie als levensgenieter. Zo'n etiket, dat krijg je dan. Ja. Maar weet je wat het belangrijkste etiket is voor mezelf? En daar hebben we het vanavond ook nog in een ander gezelschap over gehad. Dat er bijna geen speler is. En hij heeft niet zo heel veel spelers gesproken. Maar dat spelers zeggen, trainer... Bij jou heb ik het meeste geleerd. En we heb ik, daar heb ik het meeste succes en resultaat gehaald. En dat is toch wel knap als je dat hoort over 40 jaar. Nu aan de telefoon Riemer van de Velde. Goedenavond, meneer van de Velden. Goedenavond. En gecondoleerd natuurlijk. Ja. Uh, kunt u vertellen over uw band met Frits Korbach? Ja, u heeft hem net gehoord. en Dat geeft al aan hoe bijzonder of die man is. En... Uh... Ja, boven alles uh, gaf de band aan met zijn spelers. En ik denk dat het ook voor iedereen die met hem uh, in contact kwam. Je had iets met Frits. Hè? Het was een, een bijzondere man. Hij had uh, zijn eigen uh, woordkeus. Die was heel bijzonder. Uh, hij was uh, heel bezeten van voetbal. En uh, ja, iedereen die met hem omging in voetballen. Ik heb later nooit iemand gehoord... die die negatief over hem was, of die vervelende dingen over hem zei. Uh, Frits was je vriendje en, en dat bleef hij voor altijd. Ja, en ook misschien wel een beetje de Pietje Bel van het Korps? Ja, Pietje die... Bel van het leven misschien. Ja. Hè? Hij, <laughs> hij, Heeft u een mooie anekdote erbij? Nou, je, dan zou je avond zo'n zo gang kunnen blijven. Ik heb, ik heb Korbach uh, een keer uh, uh, ontslagen... En... En een dag later ging ik met die beste man vissen en, en uh, we hebben uh, zoals we dat zeiden in die tijd een, een consumptie gedronken tot, tot laat in de volgende dag en, en we hebben elkaar uh, nooit boos aangekeken en zat had altijd de humor uh, waarvan je zei van nou uh, dat is een maatje van je. Dus, Het uh, was heel bijzonder. En, en dus wel een vakman. Hè? Want, want ik heb een beetje het idee, het gevoel dat de afgelopen jaren... dat, dat Pietje Bel in Mago uh, meer kwam bovendrijven dan zijn vakmanschap. Ja, maar hij, hij vond dat ook wel belangrijk. Uh, dat hij dat dat een beetje Pietje Bel was. En, en dat hij het ook, uh, ja, zeg maar even, anders tegen het licht hield. Dat, dat trainerschap dan anderen het soms doen. Hè? Maar hij heeft uiteindelijk, uh, als je zijn record... Bekijkt en datgene wat hij allemaal gerealiseerd heeft binnen voetbal. Dat, dat was alleen al fantastisch, want hij deed diverse clubs toch een niveautje hoger geholpen, ook Veen. Ja, en, en hij was ook, ook enorm trouw, hè, want trouw staat hoog in zijn vaandel. Hij heeft diverse keren ergens bij een club gezeten dat een andere club van hoger niveau kwam, maar dan had hij een afspraak gemaakt en dan was er iets dus absoluut niet van plan om naar de directie te gaan en te zeggen van, sorry, er is een club van een niveautje hoger gekomen. Nee, hij had een afspraak en ik kwam die afspraak na. Dat, zo zat hij in elkaar. Hè. Welke trein er op kwam? Enorme trouw vindt. Uh, meneer Van de Velder, blijft even luisteren, want we hebben natuurlijk nog meer reacties verzameld. Bijvoorbeeld van Alex Pastoor, trainer van de NEC. Hij droeg vorige week het punt dat zijn ploeg veroverde op aan Frits Korbach. Hij was zijn mentor en daarom maakte het bericht van zijn overlijden veel los bij Alex Pastoor. Enig tijd geleden, toen, toen sprak ik hem. En toen ik vorige week dat, uh, dat bericht in de krant las, uh, ja, dat bracht uh, wel wat uh, emoties naar boven. En toen ik uh, vanmiddag door uh, Gert-Jan Verbeek werd uh, gebeld dat, uh, dat onze mentor uh, was overleden vanmiddag, dat, uh, dat roept me. Wat is dan uw dierbaarste herinnering? Nou, dierbaar in de zin uh, dat... Uh, ik heb hem meegemaakt als speler bij, bij Volendam. En uh, toen hij kwam, toen, uh, ja, toen kwam er een soort brani terug. En, uh, en vooral er kwam plezier in alle geledingen van de club. Ja, dat is hetgene wat je wel bijblijft. Want uh, op elk moment uh, ja, dat je hem tegenkwam of sprak, ja, dan, uh, dan, dan was het toch meteen weer een groot feest. Dus dat is iets wat je, wat je toch wel bij je blijft dragen. Een van de meest ervaren voetbalredacteuren van Spuren Sport, Hans Engelbrecht. Uh, Hans, jij sprak hem vanmiddag nog. Ja, ik sprak hem om... Uh, ik heb nog even gekeken in de telefoon. Tien uh, voor half één uh, belde ik schets op. Want uh, we waren bezig nog om een, om een interview met hem uh, af te nemen. En we hadden ook de afspraak uh, gemaakt dat we dat dan uh, dinsdag uh, zouden doen. Aanstaande dinsdag bij hem thuis. Ook uh, zeg maar met de ruggesteun van zijn uh, vriendin Gerda op de achtergrond... En nou, iedereen had er eigenlijk wel een goed gevoel over. Zoals Van der Sar een eerbetoon krijgt, ja, vinden wij dat, uh, dat Frits het ook verdient op een hele andere manier. Maar mooie archiefbeelden en, en Frits was ook zelf heel open over zijn strijd tegen de dood. En nou, toen hebben we toch maar inderdaad gedacht, nou we gaan dat gewoon doen. Ja, en dat gaat er dus niet van komen? Het gaat er niet van komen. Ik heb het woord bizar heb ik, uh, heel veel gebruikt al sinds ik hoorde... Toen ik in de auto zat vanmiddag dat hij was overleden, ik zeg, dat, dat kan niet. Want ik heb hem nog uh, een paar uur geleden aan de telefoon gehad. En uh, ja, het is, is, is ongelooflijk. Ik sprak Frits. En uh, ja, zoals ik hem ook vorige week al in het eerste gesprek uh, even aan mijn lijn had. En nou, het was gewoon de Frits zoals we hem kenden met een kringslag en uh, een lach en dan weer even serieus. En gewoon zoals, zoals Frits al, al die jaren is geweest. Aan de telefoon nu uh, oud-topscheizichter Mario van de Ende. Meneer van der Ende, u heeft veel contact gehad hè, de laatste tijd met Frits Korbach. Ja, de, sinds de ziekte bij Frits openbaarde, belde hij mij op. Uh, kijk, bij mij is in 99, 1999 ook een vorm van keelkanker geconstateerd waar ik gelukkig van genezen ben. En uh, hij belde mij op, want hij noemde mij altijd uh, de tweede ervaringsdeskundige. Eerst, eerst als het arts en toen, uh, ja, toen kwam hij altijd bij mij ook met, het, uh, met, met een praatje maken en ervaringen delen. Uh, ja, dus het, het was in ook ook eh, toen ik het hoorde, een enorme schok... dat het allemaal zo snel is gegaan. Viskorbach Korbach is natuurlijk nou, misschien wel de meest kleurrijke trainer... Uit, uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis geweest. Hoe herinnert u hem? Ja, ook een uh, zeer markant man. Uh, iemand die altijd zichzelf was... Uh, ja, recht is recht, krom is krom, goed is goed, fout is fout. En uh, hij was uh, altijd vrij, uh, vrij stevig in zijn bewoordingen. Uh, ook kort, hij kon ook heel kort af zijn, maar altijd wel uh, ja, to the point en, uh, en heel raak zijn. En uh, als je bij hem bijvoorbeeld van het veld afging en dan gaf je een knipoog, dan wist je dat hij het goed gedaan had. En als je het slecht gedaan had, dan had er andere termen voor, die, uh, die ik niet voor de radio zo bezig heb, maar dan... Uh, het was in ieder geval wel iets wat tekenend voor Gids was. Was hij wel lastig af en toe voor nee, u, als tijd? Oh nee, zeker niet. Nee? Dat, uh, ik, ik zal nooit vergeten, er was, de KNVB had een, een, een tijdje ook het uh, geprobeerd om trainers bijvoorbeeld niet te laten roken als voorbeeldfunctie. Ja. En toen zei hij ook van ja, als ze een sigaatje nou ook nog af gaan pakken, dan kan ik helemaal niets meer. Weet je wel. En uh, de, de regel die toen was dat, uh, dat de, uh, trainers in hun duck zone moesten blijven. Weet je het eerste wat hij dan kan doen van uh, luister pik als ik uh, tegen het hek blijf hangen heb je voor mij geen last als je mij ook als je mij niet die duckout instuurt weet je dus ja heel kort en uh, en was hij dan en dan uh, ja uh, nooit een probleem voor een scheidsrechter geweest denk ik aan de telefoon nu Henk van Ginkel hij was directeur bij PEC Zwolle in de tijd dat Frits Korbach daar trainer was wat herinnert u zich nog van die tijd?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 Wat blijft nou het meest hangen als u denkt aan Frits Korbach? Aan zijn kwaliteit als trainer of aan zijn persoonlijkheid? Ja, het is een combinatie van beide. Maar ik denk dat hij uh, dat uh, toch niet het allerbeste uit zijn trainerscarrière uh, heeft gehaald. Hij had toch, uh, uh, als hij soms zich wat gematigd had in zijn uitspraken... dan denk ik dat hij uh, uh, dat, dat bij een grotere clubtrainer had kunnen zijn. Het lag absoluut niet... Als een trainingscapaciteit. Ik praat nog even verder met Riemer van der Velden. De Velde. nou, het voorzitter van Heerenveen heeft natuurlijk veel gewerkt met Frits Koorbach. Uh, uh, meneer van der Velden, bent u daarmee eens dat hij niet genoeg uit zijn carrière heeft gehaald? Ja, dat is een moeilijke vraag moet ik u zeggen. Uh, Frits was Frits en, en die wou zichzelf zijn. Ja, hij, u zei net ook al, hij is heel trouw. Dus hij, hij ging dus niet naar een grote club als er zo'n bekende trein langskwam. Nee, dat, dat deed hij absoluut niet. En hij was ook niet van plan om, om, om een andere rol te spelen. Eh, dus, dus dat deed hij absoluut niet. En, nou ja, zijn taalgebruik, wat, wat, wat sommigen heel mooi zouden kunnen vinden, en daar was ik er één van. Eh, dat was, kwam een anderen wel eens een beetje stevig over. Ah, dat, dat, dat hoorde we Frits. En, en daarom hadden we ook uh, zoveel aardigheid aan die bijzondere man. Hè? Ja, maar veel aardigheid, dat blijft uh, ook, ook, ook wel heel hangen natuurlijk. Maar had hij nou ook een hele serieuze kant? Of, of heeft hij dat hey, nooit kunnen ontdekken? Ja, antrekenen? maar dat, dat moet je niet onderschatten. Zijn, uh, zijn idee over voetballen, dat was, was helder. En, uh, en, en zijn, uh, zijn aanpak, dat was heel bijzonder. Hè? nogmaals, hij, uh, uh, je kunt geen enkele... Voetballer bedenk ik en veel trainers gezien waarvan uh, spelers vonden dat het uh, niet een goede trainer was. En bij Korbach die had een bepaalde discipline dat iedere speler die vond dat was Korbach toch niet... Ze durfden het niet bij hem zoveel, zoveel gezag had hij over de groep om te zeggen van nou, Korbach is geen goede trainer. Uh, dat, dat, dat, dat heb ik bijna nooit van niemand gehoord. En, en Korbach had enorm veel respect uh, bij de spelers in de breedste zin. En dat had hij ook bij, bij bestuursleden en mensen om zich heen. En, en boven alles, uh, dat mag toch ook wel eens een keer gezegd worden... Uh, Korbach uh, had ook heel veel sympathie bij vrouwen. Nou, en dat is ook een verdienste die je niet kunt onderschatten. En, ja, en met mij dronk je wel eens een, een consumptie. En dat was ook niet ongezellig. Ik vond... ...Karbach nogmaals een, een bijzonder mens, een gezellige kerel en een almachtig oprechte vent. Dat lijkt me mooie laatste woorden van u, meneer uh, Riemer van der Velde... ...over Frits Korbach die vandaag is overleden. Dank u wel en sterkte met het vries. Dank u wel. Riemer van der Velde was dat. We gaan uh, uh, ja, terug naar de voetbalrealiteit van de dag. Naar uh, het voetbal van dit weekend. Er was namelijk ooit een tijd waarin er in de Nederlandse competitie... over de traditionele top 3 werd gesproken. De laatste jaren is die top 3 een beetje uit elkaar gevallen. Bovendien hebben AZ en vooral FC Twente als leden van die eliteclub zich gemeld. In de nabespreking van het voetbalweekend van nu... dat doen we met Ronald van der Geer... dan pikken we deze traditionele top drie weer eens een keertje uit. Ajax, Feyenoord en PSV dus, Ronald... Laten we beginnen met de ploeg die vanmiddag met 5-1 won. Dat betekent dus Ajax vorige week al vier keer. Tref zeker. Vandaag vijfmaal. maal. Ja, uh, Ronald, negen doelpunten, twee wedstrijden. Dat is veel. En dat is ook denk ik een indicatie... dat we wel goed zitten met de Amsterdammers. Of is dat te vroeg? Nee hoor, nee. Dat zit ook wel goed. Iedereen heeft voorafgaand aan deze competitie geconstateerd... dat die selectie van Ajax buitengewoon uitgebalanceerd is... En uh, dat bijna alle wensen van Frank de Boer wel zijn vervuld. Dus dat dat, hè, dat, dat eigenlijk wel snoor zit. Uh, je kunt ook zeggen, ja, de Gaafse was niet een hele sterke tegenstander. Na een wat aarzelend begin dende de Ajax daar overheen. Dat is de kracht van Ajax. Maar je moet het dan wel wat in verhouding zien. En vandaag tegen Heerenveen heeft de ploeg het natuurlijk toch ook in een bepaalde periode wel even lastig gehad. Misschien ook wel uh, het zichzelf lastig gemaakt. En de tekortkoming van Ajax, eigenlijk van het huidige Ajax... en dat zullen we pas gaan zien echt als er Champions League gespeeld wordt... Ja. Dat ligt denk ik achterin. Um, voorin zit het, uh, zit het goed. Het middenveld is denk ik wel in balans. Uh, hoewel er wel vaak wat, wat mensen doorkomen richting de laatste lijn. Maar misschien zit daar nog wel wat onzekerheid. Hè? Nu, met, uh, uh, nu voor er niet is, mis je daar wel een, een, een stuk ervaring. Het elftal zal langzaam maar zeker wel wat beter op op elkaar nog ingespeeld raken. Maar ik denk toch dat de Achilleshiel uiteindelijk achterin ligt. Maar verder zijn, zijn alle tekortkomingen... die Frank de Boer natuurlijk heeft geconstateerd... in zijn eerste periode bij Ajax... nu ja, inmiddels uh, gesignaleerd en, uh, en opgelost. En staat er een elftal waarmee hij voor de dag kan komen. En je ziet bij Vlagen natuurlijk... dat er wel erg goed uh, ja. gevoetbald wordt. Ja, als ik jou zou beluisteren, dan zijn ze gewoon... Uh, het is nog heel vroeg, maar dat ze gewoon echt... boven de rest uitsteekt. Nou ja, die, die selectie is goed en breed. En voor elke positie um, is er eigenlijk wel een vervanger... die misschien iets minder, maar wel aan de norm voldoet. En bij andere clubs is dat nog een beetje zoeken. Je zag gisteren uiteindelijk dat Twente natuurlijk ook uh, ja, niet heel goed... en heel dwingend begint in de wedstrijd tegen AZ. Naarmate de wedstrijd voordat wel het initiatief naar zich toe trekt, daar is men nog wat zoekende. Maar bij Ajax is men wat verder. En ja, ja. Dat, dat kan ook niet anders als je natuurlijk een, een groot deel van de selectie hebt... vorig jaar ook al met elkaar uh, samenspeeld... En een deel dat natuurlijk al in de is, jeugd is. Pet het is prettig dat spelen. de boer al een half jaar erop heeft zitten. Ja. Pakt hij nou ja, ook nog eens een keer de al, die basis heeft echt gelegd? Ja. Nou ja, hij heeft daar, wat ik net zeg, de tekortkomingen geconstateerd. Wist dus donders goed wat hij wilde met het elftal. Wilde, wist ook donders goed, uh, hoe hij wilde gaan spelen. Heeft vanaf het begin eigenlijk gezegd: van nou ja, we gaan in de zomer toch echt wel wat investeren. Ik wil een spits. Nou, die Sikthorson is de spits die hij graag wil hebben. Echte Ajax-spits. Echt, ja, echte Ajax-spits. Vleugelspelers. Nou ja, Dirk Boerrichter, daar hebben we ons vorig jaar wel eens over verbaasd dat hij niet werd opgehaald bij RKC. Is uiteindelijk bij Ajax opgehaald. Staat ook inmiddels al op twee doelpunten. Ja, en dan zijn er. Natuurlijk ook dingen die naarmate de tijd voor er zijn gebeurd, Soleimani is weer op het niveau, die zet zoals zet we op, Soleimani ja. kennen. Het de Jong zwom wat in de spits. Heeft nu wel zijn een plekje gevonden op het middenveld. Ja, ja dan is het achterin met, met Van de Wiel zit dat eigenlijk wel goed. Uh, ja, nu speelde blind centraal achterin. Daar mis je dan toch wel voor tongen. Niks de nadelen van blind, maar die is gewoon een stuk jonger en een stuk minder ervaren. En je bent van een spectaculair goede keeper overgegaan naar een, naar een, naar een goede doelman. En ja. dat is dan maar die selectie. Kan dat toch een wel luxe probleem worden als Jas Silas ook nog komt? Nou, ik denk dat ik wel begrijp waarom hij die, die wil hebben. Kijk, als je een, een tweede keeper haalt van de statuur Babels Gentenaar... dan zijn dat echt tweede keepers. En de derde keeper, voorhoeve is ook niet iemand die progressie maakt in die lijn, zeg maar. Uh, als jij kiest voor Vermeer, dan wil je ook de druk erop houden. Je moet zo'n jonge jongen wel scherp houden. En ze voert druk uit en die twee kunnen concurreren. Dus het, nee, ik denk niet dat het een luxe probleem is. Ik denk zelfs op dat niveau dat het noodzaak is. Maar een keeper heeft gewoon vertrouwen nodig... en weten dat hij nummer één is en dat hij dan, dat hij dan beter gaat voetballen. Ja, over keepers. Ja, maar hij moet wel gekieteld worden. Je moet okay. wel op elke training... wat dat betreft zijn je ja. nog wel eens een, een mooi verhaal erover kunnen maken... met Ronald Waterreus, die natuurlijk de nodige eerste keuzes heeft weggepest... Ja. Bij, uh, bij PSV en weet hoe lastig een tweede man het kan maken... Ah, okay, ja. Maar ik denk dat het goed is om twee gelijkwaardige doelmannen te hebben. PSV, laten we daar uh, maar naar do mee doorgaan. Want je noemde de club al, daar rommelt het. In het begin van het seizoen. Ja. Gisteravond won de ploeg in Eindhoven met 1-0 van RKC. Maar publiek ontevreden, het was niet goed. Uh, een stunt hing zelfs in de lucht. En uh, er is dan ook onduidelijkheid over de toekomst van een aantal spelers. Inmiddels is Timothy de Rijk wel aangetrokken. Zometeen Wilfred Wilfried Bauman en Fred Rutte over het perikelen rond de spelers die komen en wellicht vertrekken. Nu eerst technisch directeur, technisch manager moet je geloof ik zeggen, Marcel Brands over de komst van Timothy de Rijk. Nee, wij hebben aangegeven dat we bij, uh, bij ADO dat wij hem graag over willen nemen. Hij heeft een gelimiteerde transfer, Dus dit weekend gaan we proberen ook met hem... Uh, Eruit uit te komen en als dat lukt uh, te keuren. En dan hopen we dat hij begin volgende week kan aansluiten. <laughs> Niet waarschijnlijk. hij komt. Dus uh, nou ja, het is wel prettig dat je uh, in ieder geval je, je team op sterkte gaat krijgen. En, uh, en uh, hij, uh, Timothy is, is zeker een, uh, een welkome versterking voor ons. Betekent dat dat jullie ook dan uh, Bouwman nog meer in de etalages zullen zetten... als centrale verdediger, want die wil weg... Uh, hebben wij vernomen? Is dat ook zo? Nee, dat is heel erg uit zijn verband, denk ik, vorige week. En dat is absoluut niet aan de orde. Timothy de, Tim de Rijk, moet je zien dat uh, Massa Rodriguez is vertrokken. En we hebben toen gezegd van, nou oké, okay, dan moeten we een vervanger halen. En dat hebben we met Timothy de Rijk gedaan. Nu komt Timothy de Rijk. Uh, daaruit blijkt dat er eigenlijk niet zoveel vertrouwen is in jou. Dat kun je daaruit opmaken. <laughs> ah, vind ik jammer dat je dat zo zegt, maar... Dan zou er sowieso al een andere verdediger bij komen. En uh, ik ben alleen maar blij dat hij komt. Dus uh, yeah. je moet sowieso concurrentie hebben en uh, daar loop ik niet voor weg. Maar zou je nog een move willen maken zo aan het einde van je carrière? Is er belangstelling ook voor jou? Zou je weg willen? Nou, kijk, het is uh, zo. Uh, je je kan op een, meerdere manieren lezen. Ik heb het niet gezegd dat ik per se weg wilde. Maar is er belangstelling voor je? Nou, niet dat ik weet.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 Dan is hij deel niet van dit team. Uh, Ga je hem ook gebruiken? Ja, nou goed, dat, dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Ik heb hem al een keer gebruikt, dus uh, dat weet ik nu niet. Ja, Ronald, uh, laten we beginnen met het project Engelaar. Mm. Zoals Rutte het uh, noemt. Hij speelde niet gisteren, hij was ziek, maar was hij ook ziek? Ja, ik heb dat niet gecontroleerd. Maar als hij ziek wordt gemeld door zijn club, dan zal dat wel. Maar Engelaar zit natuurlijk niet heel lekker in zijn vel. Is normaal gesproken een middenvelder. Heeft aangegeven weg te willen. Er was is sprake van zijn? dat hij naar Middlesbrough uh, zou oh. gaan. Dat hij daar zelfs al rond mee uh, zou zijn. Maar dat duurt dus nog even. Ja, dat middenveld is vol. Daar zijn aanwinsten gekomen. Daar kan Toyfone eventueel nog spelen. Daar is geen plekje meer voor hem. Dus centraal achterin om voetbal van achteruit te hebben. En het maar eens uit te proberen. Maar ik denk dat iedereen in Eindhoven er rekening mee houdt. Dat uh, Engelaar nog wel een, een transfer. Naar het buitenland wil. Vind jij en dat dan nou een halenlating als hij weg zou gaan? Nou, eigenlijk is er al ingespeeld op zijn vertrek. door jongere spelers te halen. die daar uitstekend uit de voeten kunnen op die Beter? positie. Ja, weet je. Wij hebben de, de Engelaar zoals die kan voetballen het laatste jaar niet gezien. Het was niet heel goed wat hij liet zien. Hij uh, maakte veel fouten. Uh, was natuurlijk wel de, de, de leider van het elftal. Tenminste, hè, dat, dat moest hij zijn. Maar hij heeft gewoon niet goed gepresteerd. En mede daarom. Anders was PSV natuurlijk nooit de markt opgegaan. Zij voortreffelijk had gespeeld. Dus uh, de Engelaar van vorig seizoen. Nee, als die vertrekt is dat geen aderlating voor het huidige PSV. Dan Erik Pieters... Uh... Ook daar wordt aan getrokken, althans, daar wordt zeker aan getrokken, Newcastle United. Ja, die hebben haast ook, hoor. Yeah. Ja, die hebben hun uh, linksback. Ik dacht dat die Garcia heette verkocht aan Liverpool. Die speelden gisteren al uh, met Liverpool tegen Sunderland. Die hebben dringend een, uh, een linksachter nodig. Ja, dan kijk je in Nederland, daar waar de spelers nog betaalbaar zijn. En daar waar een international uh, uh, rondloopt. Men heeft uh, Pieters bekeken en uh, heeft zo voorzichtig wat geïnformeerd. Ja, ik kan me toch wel voorstellen dat op het moment dat jij bij PSV speelt en je bent international en je hoort bij Oranje, de mooie verhalen over het voetbal in het buitenland, dat je nadenkt over zo'n stap. Nou is het met Pieters ook nog zo dat hij in een rouwproces zit rond de dood van een van zijn grootouders. En dat hij dat eerst geloof ik wel afwerken En dan maar ziet als het echt concreet is wat hij dan gaat doen. Maar ik kan me voorstellen dat hij, dat hij gewoon uh, ja, op zoek is naar dat, naar dat avontuur. En als dat dan komt, je weet nooit hoe vaak het nog een keer komt in je leven. Ja, uh, maar goed, is het echt een stap vooruit, vind jij, als je naar... Uh... Naar Newcastle, gaat? Nou ja, je weet ongeveer wel dat daar goed verdiend ja, wordt. Tu tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, natuurlijk. En afgezien van het geld. De Premier League blijft toch een, een droom. Uh, voor, voor, he, die, er zijn mensen die, die all over de world constateren hoe groot de Premier League is. En als je ja. daar dan mag gaan spelen. He, je bent zelf in Kenia geweest waar men uh, de ja. mond vol had van, van ja, deze competitie. Ja, dan is, dat, dan is dat toch een droom om daar, um, daar te kunnen spelen. En dan kan ik me voorstellen dat je op zijn minst twijfelt. Ja, kan ik wel voorstellen. Uh. Dan nog, een, uh, nog iemand die we misschien wel weg wil, weggaat. Wilfred Bouwman. Uh, dat hoorden we net ook al in het bandje. Hij werd vorige week gepasseerd. Dit was Pieters trouwens. Ja, Pieters kwam daar uh, halverwege de wedstrijd in. Bouwman heeft nu weer gewoon, uh, gewoon gespeeld. Hij moest toen plaatsmaken voor Engelaar. Ja, weet je, Wilfred Bouwman zal wel blijven. Ik denk niet dat daar heel veel belangstelling voor is. En weet je, dat soort dingen worden pas echt interessant... als er uh, daadwerkelijk belangstelling is en een club zich, uh, zich meldt... Uh, wat ik heb begrepen is dat op dit moment niet het geval... En wil men ook echt verder met, uh, met de centrale verdedigers... die er nu zijn en aangevuld met uh, die nieuwe link... waarover gesproken werd, Timothy de Rijk. Dus het is wel degelijk ja. de bedoeling dat Bouwma blijft... Al is het alleen maar dat het een linksbenige verdediger is... en een voetballend breven. vermogen heeft. Ja, absoluut. Toch en veel ervaring heeft. En het, het worden hoe dan ook zware seizoenen. En dan heb je gewoon iedereen, uh, iedereen nodig. Dus ik denk dat PSV er niet vanuit gaat dat hij, uh, dat hij vertrekt. Hij was natuurlijk wel een beetje geprikkeld... omdat hij gepasseerd was en dit moet niet te lang duren... anders ga ik buiten de deur kijken. Ja, dat is... Een, nou, dat Zo werkt dat nou eenmaal. Ja, en dan kan je ook weer laten weten van jongens... Hè, aan de andere clubs... ik ja, ben best ja. bereid om uh, te vertrekken. Als jullie in Engeland nog een keer wat willen, of weet ik waar... dan moet je maar bellen. Tim, die de Rijk komt, die zei het al. Uh, kleine slag om de arm als we Brands horen. Opvallend genoeg Rutte, die vrijstellig is. Maar ja. die komt gewoon, hè? Ja, hij wil hem ja. heel graag. En hij wil ook, de Rijk. Ja, maar er kan, er kan natuurlijk nog wel een kink in de kabel komen. Oh. Want de Rijk is ook al rond geweest met Utrecht. Althans... Utrecht en ADO zijn rond geweest. Over die transfer ben je snel klaar. 7 ton of 7,5 ton ligt dan wel vast. Maar het gaat om de salariseisen van de Rijk. Die waren Utrecht te gortig. En ik, uh, ja, ik vraag me af wat er bij PSV... maar ik denk uiteindelijk dat hij deze stap wel heel graag wil maken... en dat men uh, na de medische keuring morgen hem wel zal presenteren. Dan, zoals beloofd, de traditionele top drie sluiten dan af nu met Feyenoord. Uh, sportief gezien, natuurlijk niet tot die traditionele top drie. Helaas voor de Rotterdammers. Maar Ronald Koeman, als we naar de stand kijken. Uh, staat, uh, Ronald Koeman, pardon. Uh, Ronald van ja. Geer. Uh, als we naar de stand kijken, Feyenoord staat er wel. En, en dat dus is toch knap. En staat daar ook terecht. Omdat is twee er, Omdat er gisteren uitstekend gespeeld is. Het is uh, psychologisch natuurlijk fantastisch... als je met zes punten uit twee wedstrijden kan beginnen. Vijf goals gemaakt, nul tegen. excelsior was natuurlijk geen echte tegenstander... maar wel een prima begin. Daar werd goed een helft gespeeld. Tweede helft was het wat slordig Ik moet zeggen dat gisteren behouden ze een kwartier voor rust. Dat Feyenoord eigenlijk de wedstrijd heeft gedomineerd. En fantastisch heeft gespeeld. Maar je weet ook dat dit een jonge ploeg is. Cabral is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. Van iemand die echt geen 34 wedstrijden... constant op dit niveau gaat spelen. Eens kijken als hij een, een goede linksback tegenkomt. Dat was hem te gisteren zeker niet. Maar... Het elftal toonde wel facetten van het voetbal die je nodig hebt om te winnen. En dat, moet ik zeggen, heeft Koeman daar wel razendsnel in gekregen. Hoewel Mario Been vandaag liet weten dat het hem ook wel was gelukt. En dat het, wat hem betreft ook helemaal niet zo ver had hoeven komen... als Van Geel eerder had ingegrepen. Daar hebben ze in Feyenoord echt, bij Feyenoord echt behoefte aan om weer zo'n discussie te voeren. Ja, lekker. Laten we even teruggaan naar, naar gisteravond. Want het koelkte weer eens in de Kuip. Uri fer, hij maakt de doelpunt. voor... Een... Zo kort naar rust. Daar waar en C probeerde over heel veel schijven in de buurt te komen van Erwin Mulder, is in één keer het uh, raken van El Amadi, het veroveren van de bal, het wegsturen van Cabral die een goede wedstrijd speelt vanavond. Uiteindelijk hem te, te snel af is en een goede voorzet geeft. Laag over de grond vindt hij Leroy Ver, die staat op de rand van het schasselgebied. En je zou bijna zeggen, hij heeft de hoek voor het uitkiezen. Ja, we hebben agressief gespeeld, agressief vooruit gespeeld. We hebben geen kans weggegeven. Misschien op een aantal momenten uit een korte corner waar we, waar we toch een aantal keer in de problemen meekwamen. Maar uitgespeelde kansen hebben we niet weggegeven. En uh, vandaar dat het, uh, de teamprestatie gewoon zeer hoog is. Nou, dan gaat Cabral weer. Rechterpunt, Schassel, gebied, langs Hemte, langs Vukovic. Cabral met een schuiver. Goal! Zijn tweede van de avond. En Ezel stoot zich in het geween. Toch nooit twee keer aan dezelfde steen. Nou, in Limburg wel. Want het is eenzelfde uh, actie die Capral uh, uitvoert. Waarmee hij ook de eerste goal maakte. Hij gaat weer langs Henten, Gaat weer langs Vukovic. En dan is het geen hard- en droodschot. Maar is het gewoon een schuivertje bekeken in de verre hoek. Je weet uh, waarvoor je staat in de wedstrijd. Gewoon je tegenstander uitschakelen. En uh, proberen belangrijk uh, te zijn voor het team. En het doelpunt te scoren. Assist geven. En dat is vandaag. Uh, bij dus. Het was goed wat Feyenoord heeft laten zien. Het was in elk geval goed in de ogen van het publiek. Want dat klapt nu de handen stuk voor de Rotterdammers. die hier op het veld met 3-0 sterk waren voor Rode EC Twee keer Cabral en één keer Leroy. Hadden we hadden van der geer gisteravond. Roland van der geer nu weer hier in de studio. Iets, wat rustiger, uh, ja. iets rustiger. Maar ja, we hadden wel een aardige slotconclusie. Want dat is iets wat we vorig jaar of vorige jaren heel weinig hebben gehoord het einde, het einde, een goed voetbalpubliek ja. dat tevreden naar huis gaat en ja, de handen ik, ik, ik zat gisteravond nog te denken, want er ging een weef door het stadion. Hoe lang dat geleden was dat? Is onder been ook wel eens gebeurd? Zo'n zo incidenteel succesje dat iedereen dacht: hè, lekker. En, nou ja, dat, dat was gisteren ook en er was ook alle reden voor. Wat grappiger was dat, dat dat stadion herkende de agressiviteit. Ik zie, ik zie dat dan met name even terug in Ron Vlaar die heel druk aan het coachen is. Iedereen scherp houdt. Ook de vrij doet dat. El Amadi die een prima wedstrijd speelde, maar de echte agressiviteit zie je bijvoorbeeld bij een jongen als door die Klaas, die altijd gaat, altijd druk zet... Uh, Wordt ja, dat een echt... stille kracht van Feyenoord? Ja, misschien wel. Misschien wel. Uh, misschien kan deze jongen nog wel vele stappen maken. Begonnen bij Excelsior, hè, uit de Feyenoord-jeugd. Een van Excelsior ja, heb ik al ja, gehoord. Nou, ja, <laughs> ik vind dat, dat, dat moeten de jongens die doen. Dat nee. zijn uh, hij en, uh, en Van Haarde, die noemen zich de Xavi en Iniesta van, uh, van, oh, dus uh, van Feyenoord. Jij ja, hebt ze zelf oh. deze week gezegd. Ja, dat is een wat te grote broek. Een pantalon grande, doe dat niet. Maar uh, uh, nee, de klasse is wel... Uh, ja, en, en, ik bedoel, wat dat betekent, hij braniën braniën de kans. Ja, dat, dat zit ook wel een beetje in, in zijn spel. Zit er zitten natuurlijk ook nog wel wat dingetjes bij... waarvan je denkt, nou, hè, Fernandes, iets, iets hogere handelingssnelheid dan Spits. Cicé heel erg snel, maar nu nog eens een keer omzetten in, in efficiency. Ja. ja, en er zit niet heel veel achter. Dat is, dat is natuurlijk ook wel het, het, het, het probleem. Vandaar natuurlijk ook nog steeds die interesse voor Immers. Ja, daar ligt het probleem nu niet meer bij Feyenoord, maar bij ADO. Conclusie uh, van dit gesprek, Ronald. Ajax is de beste PSV-probeerder... Uh, te zijn en me fijn dat ik kan gaan verrassen. Nou ja, sluit ik me bij aan. Oké, okay, dankjewel. Tot volgende week. Everybody. Everybody's gonna dance around tonight Everybody's gonna jump and shout Everybody's gonna sing it out Everybody's gonna dance around tonight Paul McCartney, Dance Tonight. De Atlantiek-Unie heeft vanavond de selectie bekendgemaakt... voor de wereldkampioenschappen eind deze maand in Daegu. Tien atleten en twee estafette teams... zullen de Nederlandse eer in Zuid-Korea gaan verdedigen. En opvallendste aanwezige bij dat tiental is Bram Som. Want officieel heeft hij de limiet op de 800 meter zijn afstand niet gelopen. Bram, goedenavond. Ben jij opgelucht... Uh, ja, enigszins wel. Uh, want ik wil daar gewoon heel graag heen. Dus, uh, dus ik ben wel opgelucht. Ja. Bij de FPK Games sprak ik je in mei. Toen maakte je je totaal geen zorgen over die limiet. Toch heb je het niet gehaald. Heb, uh, hoe, kan je, heb je daar een verklaring voor? Uh, ja, ik heb er wel een verklaring voor. FPK um, um, Games waren inderdaad. Um, ja, meepunt. Vroeg in mei was ik, was ik inderdaad. Um, uh, ja. Was op te vroeg, hè, zei je. Ja, het was, het, was, het was een goede wedstrijd, en um, maar we hebben eigenlijk een beetje te laat geconcludeerd dat we dat, ja, dat we toch te weinig inhoud hebben kunnen doen in de winter, dankzij ja wat, uh, wat uh, kleine blessuretjes en uh, ziekte en um, naar um, Hengelo was ik was ik inderdaad um, ja vrolijk gestemd en dacht ik van nou ah, goed. De tweede volgende wedstrijd, een van de volgende wedstrijden komt hij wel. En um, ja, dat bleef uit, en daardoor zijn ja, we te lang ook te lang gewoon, ja, in de serie wedstrijden gebleven en uh, niet genoeg getraind. En toen zijn we een beetje achter feiten aan gaan uh, hobbelen. Uh, aan de andere kant, vorige week in Londen bleef je bij de Duimelieke wedstrijd 400ste boven, boven de limiet, 400ste ja. van een seconde. Dus ja, dat, dat, dat scheelt natuurlijk helemaal niks. Had je het idee toen al dat het voldoende zou zijn? Nee. Ik heb direct na de wedstrijd contact gezocht met uh, Peter Vlooi... van de Antieke Unie, en, um, uh, technisch directeur... en inderdaad het uh, ja, voorgelegd omdat wij gewoon ja, een, een, een heel duidelijk plan hebben... richting de wereldkampioenschappen. En in dat plan paste in principe geen 800 meter meer omdat we gewoon ja, een week of vijf wel geconcludeerd hebben... van nou, uh, we moeten nog redelijk wat, wat, wat training verzetten. Hmm. En dat hebben we gedaan middels een uh, pittig blokje... en ook middels ja, een 1500 meter op een Nederlands kampioenschap. En uh, gisteren ook nog een 1500 meter... hebben we gewoon geprobeerd dat gat te dichten. Dus ik heb meteen contact gezocht met Peter Verlooy aangegeven. Nou, ik bedoel, uh, die stijgende lijn zit erin. Ik loop nu een seconde harder dan uh, twee weken geleden. Ik, ik, ik, ik heb vertrouwen in... Um, om naar Deku af te reizen... mits ik um, vast kan houden aan mijn trainingsprogramma. En um, toen hebben we een heel goed gesprek gehad. En ja, dat gesprek heeft me ook wel al wat rust gegeven. En uh, ik had er een goed gevoel over. Ja, nou, dus je mag naar Zuid-Korea. En wat is dan haalbaar voor jou? Waar richt je je op? Um, ik ben tevreden als ik um, ja, een goede halve finale loop. En... Um, ja, er staan acht jongens in die finale. Als je in de halve finale mee kan strijden. Om een plek in de finale. Goed, ik bedoel, dat wil niet zeggen dat je hem haalt. Maar mm. als je wel mee kan strijden. Dan um, daar ga ik voor op dit moment. Ik denk dat dat uh, ja, uh, haalbaar is. Uh, dan, dan doe je mee aan het WK. En dat is neem ik aan ook belangrijk. Gewoon uh, richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Ja precies. Ja. Ik bedoel dat. dat, dat, dat uh, ik heb natuurlijk de afgelopen ja, vier jaar. Um, weinig toernooien gedraaid, eigenlijk maar eentje. En dat is, dat is het Wereldkampioenschap in Parijs geweest. Vorig jaar, natuurlijk, de EK gemist uh, vanwege een bacteriële infectie. Spelen in 2008 gemist. Dus en, en, en ja, ervaring op toernooien is essentieel. En uh, die ervaring wil ik gewoon nu gewoon meepakken... Om, om ook nog wat ja, te puzzelen richting Londen. Dus uh, ik denk dat dat ook een argument is geweest... dat zwaar uh, gewogen heeft bij de bond. Ja, heb je de puzzel voor Londen uh, wel goed voor ogen? Ja, ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren... heel veel uh, ja, uh, gepuzzeld en geëxperimenteerd. En, um, maar die, ja, die... die um, um, de know-how voor een toernooi die kun je ook alleen maar opdoen in het toernooi zelf. Dus daarvoor willen we gewoon goed draaien. Maar de puzzel voor Londen die begint aardig uh, te vallen. Oké, okay, ik ben benieuwd hoe het gaat daar zometeen uh, in uh, Zuid-Korea. Bramson, dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. Nou, soms was dat nu door met wielrennen. Superspannend werd het slotweekend van de Eneco-tour niet. Edvald Boas von Hagen pakte vanmiddag in Limburg... de eindzegen van de rittenkoers door Nederland en België. Die zegen kwam na zijn goede tijdrit van vrijdag niet meer in gevaar. Vanmiddag bleef een aanval op zijn leiderspositie namelijk uit... en won de Noor zelfs de laatste etappe. Zijn Nederlandse ploegleider van Team Sky was deze week Servaas Knaven. Zijn ploeg slaagde dus in de opzet om Boas von Hagen de Eneco-tour te laten winnen.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 in de finale en dan echt alles voor uitvalt. Ja, dat denk ik uh, dat we daar heel gelukkig mee mogen zijn. Ik dacht heel even, maar het is ook een beetje de manier, de stijl van rijden van Boas van Hagen. Met het hoofd zo tussen, die schouders en dat lichte verzetje. Dat hij misschien niet helemaal goed was vandaag. Maar Daar heb ik niks van gehoord. Dus, uh, nee, hij heeft geen moment aangegeven dat hij niet goed is. Dus uh, nee, die was wel goed.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 De winst in de Eneco Tour. Door met hockey. Twee maanden geleden keerde hockeykeeper Klaas Vering van Amsterdam... na vier jaar afwezigheid ineens terug in de selectie van Oranje... onder leiding van Paul, bondscoach Paul van As. Hij had er een uitstekend seizoen achter terug En mede dankzij hem werd Amsterdam voor het eerst sinds 2004 weer eens landskampioen. De bedoeling was dat hij kon uitgroeien tot eerste keeper van Oranje. Maar... Tijdens het EK, dat over een week begint in het Duitse munschut is Klaas Vering er niet bij. Hij is nu aan de telefoon. Klaas, goedenavond. B waarom zit jij niet bij de selectie? Uh, goede vraag. Um, nou, ik heb uh, vorige week van uh, bondcoach Paul van As te horen gekregen... dat hij op het moment de voorkeur geeft aan, uh, aan de andere keeper, Jaap Stokman van Bloemenaal. Uh -huh. En uh, ja, dus dat hij met hem op, in ieder geval eerste, of op het moment als eerste keeper uh, naar de EK wil gaan. Maar heeft hij er ook een reden voor gegeven waarom hij kiest voor Stokman? Nou, eigenlijk een beetje tweeledig. En aan uh, ene kant merkte hij dat... Uh, uh, ja, eigenlijk het belangrijkste is uh, zijn gevoel was op het moment iets beter bij Jaap. Uh, en dat kwam door enerzijds uh, dat hij het gevoel... Uh, merkte dat on ondanks dat hij vond dat ik het goed deed... dat ik gewoon wel even tijd nodig had om, om zeg maar, echt weer terug te komen in het team... en op het niveau te komen waar ik nou, ja, bij de club bijvoorbeeld al ben... maar dat ook internationaal te laten zien. En anderzijds vond hij dat uh, ook mede door mijn terugkomst uh, Jaap... Uh, ja, een echte stap heeft gemaakt deze zomer en het heel erg goed doet. Ah ja, Je hebt hem beter gemaakt. Nou ja, dat lijkt er wel op, ja. <laughs> dat was niet ja. de bedoeling. Uh, nou ja, nee. Nou ja, mijn bedoeling had uh, niet te veel met het theater te maken verder. Mijn bedoeling van mij was gewoon om, om zelf te gaan spelen en, uh, en in het team te komen. En dat is uh, vooralsnog nog niet helemaal uh, gelukt. Nee, um, maar je gaat dus ook niet mee. Je wil niet mee als tweede keeper of is dat ook een beslissing van, van As? Nee, dat hebben we eigenlijk samen besloten. Kijk, hij, hij had, uh, zei van uh, hij had graag gehad dat ik erbij was gebleven. Aan de andere kant uh, begreep hij ook heel goed dat ik, uh, ja, ik, ik heb lang ik heb vier, vier en half jaar als tweede keeper bij het Nederlands team gezeten. En ik ben echt terug, ja, teruggevraagd en ook teruggekomen om te gaan spelen. Nou dat het op dit moment niet, uh, niet helemaal gelukt is, leek mij verstandig om niet weer op de bank te gaan belanden. Dus nee. ik, nou ja, daar, daar word ik zelf, die ervaring word ik niet heel veel beter van. En het lijkt me ook beter uh, ja, voor een jonge keeper om dat wel mee te maken bijvoorbeeld. En uh, ja, voor mezelf om een beetje fris te blijven. Om dan uh, gek, ja, liever, uh, ik, ik heb ook een baan, dus met mijn baan weer even op te pakken. Uh, om een club bij Amsterdam te richten en uh, gewoon weer vooruit te gaan, zeg maar. Ja, je praatte vrij nuchter over, maar was het wel een tikkie? Ja, zeker. Dus ik had het niet helemaal verwacht. Ik hoorde het ook vorige week zondag. Uh, we hebben tegen België gespeeld, zelf een goede wedstrijd gespeeld. Dus uh, toen we daarna uh, nou, bij elkaar gingen zitten, had ik dit ook niet helemaal op die naankomen. En überhaupt, ja, ik ben wat je zei twee maanden geleden erbij gevraagd om, uh, om uit te groeien tot eerste keeper. Dat was ook echt de boodschap. Dus uh, ja, dan verwacht je toch wel dat je uh, zeker de eerste belangrijke toernooi, de EK, ook, uh, ook wel er staat. Ja, want je, ja, je was duidelijk de beste hè, in de play-offs. Daar, daar, daar is iedereen het wel over eens. En heb je al het idee dat je een eerlijke kans hebt gekregen? Uh, ja, kijk, dat, ja, een eerlijke kans wel. Uh, um, ik denk wel dat ik... Um, ik, ik denk dat ik, dat ik gewoon niet al... Uh, um, het is gewoon vrij kort, hè? die de periode tot aan de EK, een aantal weken. Mm -hmm. En ik denk dat Paul daar misschien iets meer van verwacht had. Dat hij echt al had gedacht van, uh, dat, dat ik meteen op een bepaald niveau zou zitten. Terwijl het gekke is dat ik eigenlijk gewoon helemaal goed gepresseerd heb en, en naar behoren, zeg maar. Uh, maar ja, het kost gewoon wel even tijd om in een team uh, te groeien. En uh, ondanks dat ik er wel in heb gezeten, maar toch vier jaar eruit ben geweest. Om, uh, ja, om, om zeg maar hetzelfde automatisme als dat je bij de club na tien jaar hebt. Heb je niet meteen na drie, vier weken bij een, uh, bij een nationaal team. En dat van tevoren was het ook afgesproken, dat werd ik niet helemaal verwacht. Maar ja, als het dan een puntje bij paaltje komt, dat is toch, ja, blijkt dat toch wat een beetje meer tijd te kosten, denk ik. Maar, en, maar, maar, maar ik heb het idee dat je er dus zelf ook wel enigszins in kan vinden. Nou, nee. Uh, kijk, ik, kan me wel, ik, ik merk wel dat ik bijvoorbeeld bij Amsterdam... Uh, uh, heb je gewoon wat meer automatisme dan bij het Nederlands Team. Ja. Maar het stomme is, je merkt gewoon dat dat nu na, na, na die paar weken dat ik wel meedoe met het Nederlands Team... dat het al heel erg, heel erg groeit. En dat, ik, uh, ja, dat, dat het eigenlijk wel lekker begint te gaan... Uh, en in dat opzicht uh, uh, ja, vind ik het heel jammer dat ik dan nu niet uh, de kans krijg om op een toernooi te, la te laten zien ja, dat ik er al helemaal ben. Zeg maar. Ja. Maar, uh, maar goed. Ja, ja, is, wa uh, maar wat rekkers. nu? Nou, zien we je ja, nog terug nu? in oranje? Ik heb afgesproken dat ik na de EK me gewoon weer aansluit. Uh, we, we, de maand september is, uh, uh, hebben we vrij. Gaan we gaan uh, het niet met het Nederlands team iets doen. Uh, gaan we gaan met de clubs weer hockeyen. En in oktober komen we weer bij elkaar om te gaan trainen. En in principe sluit ik me dan weer aan. Dus uh, nou, dat is nog, uh, nog een kleine twee maanden. Dus uh, ja, genoeg tijd om, om even weer uh, op de club te richten. Lekker door te trainen. En dan uh, te kijken hoe het er allemaal voor staat. Ja, je gaat je dus wel richten eigenlijk op de Olympische Spelen. Daar wil je toch proberen bij te zijn. Nou ja, ik heb gewoon deze zomer... Kijk, twee maanden geleden ben ik erbij gekomen. Omdat het me fantastisch leek om, uh, om weer bij het team te zitten. En om uiteindelijk uh, naar de Olympische Spelen te gaan als eerste keeper. En dat heb ik nog steeds. Het lijkt me nog steeds fantastisch om naar de Olympische Spelen te gaan als eerste keeper. En uh, uh, ik moet ook zeggen dat die twee maanden, ondanks dat het wel ja, een week geleden een beetje op een, uh, ja. een, een, een teleurstellende manier even een uh, knauw heeft gekregen. Ik vond het ontzettend leuk weer deze twee maanden. Ik heb echt mega veel plezier gehad. Ik merk ook dat ik zelf weer stappen aan het zetten ben als keeper. En uh, ik vind het gewoon heel leuk om bij het team te zitten, om, om zoveel te hockey en al dat soort dingetjes. En dat is niet in één keer veranderd, omdat ik nu uh, TK niet speel. Nou, dus, okay. Je, dus, je ik, hebt niet al om te bedanken, meteen weer. Nou ja, kijk, van alles ligt door je hoofd, ja. maar op het moment uh, is dat nergens voor nodig. En uh, uh, ja, ik vind het gewoon fantastisch. En we zien wel wat, wat de toekomst... Ik bedoel, er is dus nog een jaar dat de Olympische Spelen kan een hoop gebeuren. Maar uh, ja, op dit moment heeft het niet zoveel zin om me allemaal te gaan roepen... tot ik er dan mee stoppleeg me. Oké. Okay. Ja. Klaas, Klaas Vering, dank u wel voor je reactie en succes weer bij Amsterdam zometeen. Ja, dank je wel. Woensdag begint in Rotterdam met EK-dressuurpaardensport dus. De Kiep gaat naar de verkoop van succespaard Totilas de Duitsers... op zoek naar nieuwe successen. In de aanloop naar het EK stellen we de Nederlandse dressuurruiters even kort aan u voor. Vandaag een man die al jarenlang een vaste waarde is in de ploeg. Bijdrage van Edwin Cornelissen. Dit is het paard. Ik kies Nadien. En dit de bereider. Hans Peter Minderhout. Leeftijd? Uh, 37. Oh, ik moest daarover nadenken. De beste prestatie ooit. Individueel was de vijfde plek op de Olympische Spelen 2008. De goede punten. Ja, mijn, mijn paard is ondertussen al uh, iets ouder en uh, uh, vrij geroutineerd. Dus uh, ik hoop voor het team gewoon echt een uh, stabiele, safe. Uh, te en de zwakke punten? Nou ja, verbeteren. Oké, okay, er kunnen we natuurlijk altijd dingen beter. Alleen op een gegeven moment, dan, als die paarden dan. Uh, zij is nu 16, dus dan ben je ook voornamelijk wel bezig om alles gewoon uh, fit en, uh, en alles te houden. Dan, uh, dat is niet meer alleen dat je nog alleen maar aan het trainen bent om alles beter te krijgen. En dit is het EK-verhaal van Hans-Peter Minderhout. Nou, um, ja, ik vind het wel heel leuk na verschillende jaren het Nederlands team gezeten te hebben. Um, dat het nu een keer voor eigen publiek kan en in eigen land. Dat vind ik eigenlijk al het mooiste van de het, ja, TK het Rotterdam. Je had op voorhand nog een beetje getwijfeld met welk paard je in actie zou komen, geloof ik. Hè? Ja, ik heb. Uh, goed, excuse kies Nadine Die heeft tot nu toe al die kampioenschappen en landenwedstrijden gelopen. En mijn jongere paard, IPS Tango, die is dit jaar Nederlands kampioen geworden. Waar die een hele goede wedstrijd liep. En eigenlijk ook wel een beetje mijn voorkeur had voor het EK. Maar... Toen in Aken, toen ging hij weer net iets minder en Nadine heel goed. En toen heeft uh, ja, de bondscoach heeft eigenlijk voor Nadine gekozen. En voor mij is het natuurlijk wel fijn dat je altijd nog mocht er met de een wat zijn... dat je altijd nog een reservepaard hebt. Want hoe gaat zoiets? Bepaalt de bondscoach dat op wie jij gaat rijden? Nou ja, de bondscoach heeft zijn volker uitgesproken en toen heb ik gezegd van... Uh, nou ja, dat is goed. En als ik er niet mee eens was geweest, dan uh, had het... Dan, dan was het echt wel bespreekbaar geweest. Maar ik kon zijn keuze ook goed begrijpen. Want geldt met paarden ook de vorm van het moment? Jazeker, jazeker. en um, wat Excuse Nadine Nadina's voordeel heeft eigenlijk... dat is wel een paard wat er altijd voor gaat um, als er de ring in komt. En... Um, Tango is een hengst, ook een dekhengst, dus die heeft nog een uh, andere uh, baan erbij. Ja. En uh, ja, die kan zoals hij zoals op het NK liep, dan liep hij echt super rond, loopt natuurlijk hele hoge percentages. Maar ja, die kan ook wel eens rondlopen en dan heeft hij zijn hoofd er niet helemaal bij staan. En dan uh, ja, dat moet je natuurlijk hier net niet hebben. Dit geeft meer zekerheid, deze keuze. Ja, ja. ja. Te zien dus tijdens het EK in Rotterdam. Hans-Peter Minderhout. En wanneer is dat EK geslaagd? Als wij met het team uh, op het podium komen... en als ik uh, individueel uh, een goede prestatie neerzet... en uh, zo, ja, toch zo hoog mogelijk eindig. Dat lijkt me inderdaad de bedoeling. Het EK dressuur vanaf woensdag dus in Rotterdam. Hans-Peter Minderhout hoorde u. Het nieuwe voetbalseizoen in Spanje is vandaag van start gegaan... op de manier zoals we dat heel graag zien. De Supercup is een duel vanavond tussen twee hele grote clubs. FC Barcelona en Real Madrid. El Clasico dus alweer. De twee matadoren zijn om tien uur begonnen. En de stand bij rust is Edwin Winkels? 2-1 voor Barcelona. Wat een mooi seizoen, hè? Wat een mooi affiche om daarmee te ja. beginnen, zeg. Wel heel onwinnig. Je, je merkt dat het toch niet het, hetzelfde is als het eind van het nee. seizoen. Toen ze vier keer achter elkaar tegen elkaar speelden. denk uh, Ja, het is een supercup. Uh, het is wat leuk allemaal. maar Net uit de voorbereiding. Dus ook absoluut geen hysterie vooraf geweest. Uh, trainers die niks tegen elkaar gezegd hebben. Dus het is uh, heel erg rustig geweest. En ineens is er daar die wedstrijd. En dat zie je ook een beetje op het, uh, op het voetbalveld. Uh, en, en op de straat. Je hoort hier een beetje herrie uh, om mij heen. Er zijn mensen die naar de wedstrijd kijken, maar het zijn niet de grote avonden, zo lijkt het niet. Spanje zit niet aan de buis gekluisterd. Nou, dat wel, ik denk dat toch wel veel mensen zitten te kijken en zo, om, om, om die wedstrijd te zien. Het is een lekkere zomeravond en dan ga je even met de ramen open naar zo'n wedstrijd kijken. Er op zich ook nog, ook nog een hele leuke wedstrijd. We hadden het net over, die, die, die stand, die, die is wel verrassend. Ja. Real Madrid is veel beter. Oh. Uh, wat al een beetje verwacht werd door het voorseizoen. Maar Barcelona ook wel twee keer voor het doel van Real. Madrid. Real kwam voor met een uh, doelpunt van Eusil. En Abia met een prachtig doelpunt. En, en Messi die pas... Zijn allereerste wedstrijd voor Barcelona speelt, heeft hij de hele voorseizoen niet meegedaan. Hij is eigenlijk vorige week was teruggekomen van, van zijn zomervakantie. Na nou, de Copa America die staat in het veld en ineens schudt hij weer drie verdedigers van zich af. Maakte, net voor rust maakte hij de twee 1 ja, In het shirt van Barcelona gaat het altijd een stukje beter natuurlijk. Um, vooraf, als je kijkt naar de voorbereiding, wie, wie, wie komt er dan het beste naar voren? Ja, nou puur uit cijfers. Real Madrid die hebben zeven wedstrijden gespeeld, ze alle zeven gewonnen. Daar was vertrouwen in. Madrid ook heel erg groot. Barcelona een stuk minder, die hebben maar twee van de zes wedstrijden gewonnen. Uh, Barcelona heeft ook veel minder spelers gehad. Ik zei al, Messi komt net terug. Samen met Mascarano, de andere Argentijn die ook in het veld staat. Uh, er zijn flink wat geblesseerde spelers. Barcelona speelt zonder Xavi, Piqué, Puyol, Pedro. Die doen allemaal niet mee, ze hebben de vaste krachten. Uh, Real Madrid staat echt met de gala-opstelling van vorig seizoen ook. Uh, zijn ze dat voetballen en daar hebben ze ook hele voorseizoen mee gedaan. Dus Real leek en is ook uh, beter in vorm. Maar die beginnen toch een soort complex te krijgen van, uh, van dit Barcelona. <laughs> uh, en, en ja, met deze rust dan tot oh, vervolg. Ja, er zijn nog 45 minuten te gaan. Uh, we zijn bijna aan het einde Edwin, maar Cesc Fabregas gaat nu echt naar Barcelona, geloof ik. Ja, als het goed is uh, zat hij nu in het vliegtuig, dat is allemaal rond. Hij zal morgen al waarschijnlijk gepresenteerd worden... van de laatste aankoop van deze twee ploegen. Ze zijn redelijk rustig geweest verder met aankoop. Alexis speelt bij Barcelona en Real Madrid speelt... zonder enige aankoop deze wedstrijd vanavond. Oké, Edwin Winkels, dankjewel voor het plezier met de tweede helft. Zo direct het oog met John Jans van Galen. Dag. Dan kom je tot. Twee dingen. things. peng. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken...